Van der Laan kondigt aan dat de feesten in de nacht van 29 op 30 april... op sommige plekken eerder moeten stoppen... vanwege de plechtigheden tijdens de troonswisseling. Verder wordt de koningssloep waarschijnlijk niet gebruikt bij de inhuldiging. Daar moet te veel aan worden gerepareerd. Er wordt wel gevaren met de boot die altijd wordt gebruikt... bij het bevrijdingsconcert op de Amstel. Die heeft een groot achterdek waarop de nieuwe koning en koningin kunnen staan. Er komt waarschijnlijk geen rijtoer. De Syrische oppositie kiest begin maart een premier. Die komt aan het hoofd te staan van een voorlopige regering... die zal werken vanuit de gebieden die in handen zijn van de opstandelingen. De oppositiegroepen spraken dat vandaag af op een bijeenkomst in Cairo. De coalitie kiest de premier op 2 maart in Istanbul. De voorlopige regering moet voorkomen dat de gebieden... waar de opstandelingen het woord zeggen hebben... verder afglijden in chaos. Door een gebrek aan politiek leiderschap heeft de coalitie nauwelijks controle over kleine extremistische groepen die ook vechten tegen het regime van president Assad. Bij raketaanvallen in de Syrische stad Aleppo zijn zeker twaalf mensen gedood. Sommige activisten zeggen dat er nog gezinnen onder het puin liggen. Er zouden tientallen gewonden zijn. Een Syrische mensenrechtenorganisatie zegt dat er drie explosies waren. Door een van de raketten zouden tientallen huizen zijn verwoest. De Amerikaanse overheid gaat een schadeclaim indienen tegen Lance Armstrong vanwege het misbruik van overheidsgeld. Volgens het ministerie van Justitie heeft de US ploeg waar Armstrong reed, en die geld kreeg van de overheid, schade geleden door het dopinggebruik van de Amerikaan. Het ministerie heeft zich aangesloten bij een civiele zaak tegen de wielrenner die in 2010 in gang werd gezet door oud-ploeggenoot Floyd Landis. Die speelt daarin de rol van klokkenluider en heeft recht op 25% van het bedrag. De claim kan oplopen tot 75 miljoen euro. Armstrong's advocaat stelt dat US Postal heeft geprofiteerd van de sponsordeal. Het Chinese ministerie van Milieu heeft voor het eerst... het bestaan van zogenoemde kankerdorpen erkend. Dat schrijft de BBC. Volgens activisten is het aantal gevallen van kanker... explosief gestegen door ernstige luchtvervuiling... en waterverontreiniging in dorpen waar fabrieken in de buurt staan. De autoriteiten wezen de beschuldigingen jarenlang van de hand... maar nu geeft China in een rapport toe dat giftige stoffen... op lange termijn risico's opleveren voor de volksgezondheid. In het rapport staat ook dat de fabrieken gevaarlijke stoffen gebruiken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 De NOS berichtte gisteren dat in Nederland al acht gezinnen hun huis moeten verlaten wegens overgevoeligheid voor pur. De fabrikanten hebben strenge veiligheidsmaatregelen afgekondigd om de veiligheid tijdens het isolatieproces te verbeteren. Het Pentagon heeft alle testvluchten van de JSF stilgelegd... nadat tijdens een inspectie een scheur in een turbine, turbineblad is gevonden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is dat uit voorzorg gedaan. Dat melden Amerikaanse media. De JSF-straaljagers zijn de beoogde vervangers... voor de F-16's van de Nederlandse luchtmacht. Het weer, vanavond en vannacht lokaal wat lichte sneeuw, minimumtemperatuur min 5. Morgen eerst geregeld zon en weer 0 tot 2 graden, later op de dag in het oosten sneeuw. In de nacht naar zondag en zondag overdag overal enige tijd sneeuw, later mogelijk natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond, de gehandicapte atleet Oscar Pistorius, verdacht van moord op zijn vriendin, is sinds vandaag op borgtocht vrij omdat er geen vluchtgevaar zou zijn. Daar is niets grappigs aan. Behalve dan dat ik de uitdrukking op vrije blades zijn in plaats van op vrije voeten zijn, wel een verrijking van de taal vind. Hartelijk welkom bij Met het oog op morgen. Het werd de laatste weken glashelder, de Eerste Kamer is machtiger dan ooit... omdat het kabinet in die kamer geen meerderheid heeft. Wat kan het kabinet doen om de macht van de Eerste Kamer een beetje in te tomen? En hoe erg is het dat veel senatoren niet alleen het algemeen belang dienen? Dat vragen we zo onder andere aan lobbyprofessor Rienes van Schendelen... en PvdA-fractieleider in de Eerste Kamer Marleen Bart. El Chapo is mogelijk dood. Als dat u niet zegt, moet u blijven luisteren... want rond half twaalf schilderen we een fascinerend verbaal portret... van deze Mexicaanse topcrimineel. Verder, de Utrechtse meubelfabrikant Pasto bestaat 100 jaar... en kort voor 12 uur, waar slaapt Mark Smeets... in de nacht voor de start van het wielenseizoen. Maar we beginnen uiteraard met een overzicht van het nieuws van... Vrijdag, 22 februari. Naast strafrecht, strafmaat en strafpleiter is er nu ook strafwens... Bedacht door staatssecretaris Steven, die wil dat slachtoffers van een misdrijf meer te zeggen krijgen in de rechtszaal. Dan moet je ook kunnen zeggen eh, of je vindt dat de verdachte schuldig is en of die straf moet hebben. Nu krijgt de advocaat van de dader vooral spreektijd. Die in feite heel erg aan het pleiten is om die straf voor die verdachte zo laag mogelijk te laten. En daar willen nabestaanden graag iets tegenover zeggen. Laat dan ook de nabestaanden maar uh, spreken en proberen die straf uh, zo hoog mogelijk te laten zijn. Maar kan dat wel? Slachtoffers die een passende straf bedenken. Een slachtoffer is geen jurist, dus hij kan wel wat willen, maar het moet ook kunnen. De wet moet het ook toestaan. Advocaten vrezen dat de maatregel vooral tot teleurstelling leidt. Je zadelt het slachtoffer met een extra kater op, namelijk dat hij zijn zin niet gaat krijgen. Teven heeft daar een doeltreffende oplossing voor. Maar dat is een kwestie, dan moet je ze ook goed voorlichten. De nabestaanden en slachtoffers van de Belgische kindermoordenaar Kim de Gelder... zeggen niet veel als ze aankomen bij de rechtbank. Te veel stress. Sorry. De, rechter staat, de Gelder staat terecht voor vier moorden en 25 pogingen tot moord. Hij begon drie jaar geleden om zich heen te steken nadat hij een kinderdagverblijf in Antwerpen was binnengedronken. Zijn plan bestond erin om eerst de volwassenen één na één af te zonderen en te doden en vervolgens om alle aanwezige kinderen om te brengen. Eerder had de Gelder al een bejaarde dame gedood. Er is een maand voor het proces uitgetrokken. In een andere geruchtmakende moordzaak hoorde de verdachte, de Zuid-Afrikaanse sportheld Oscar Pistorius, dat hij het proces in vrijheid mag afwachten. Pistorius, de hardloper zonder onderbenen, wordt verdacht van de moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. Hij is op borgtocht vrijgelaten, in juni gaat het proces verder. Komende week moet duidelijk worden op welke manier er op 30 april gefeest kan worden in Amsterdam... Burgemeester Van der Laan hoopt op een koningsnacht... na alle officiële plechtigheden. Er is misschien wel uh, sprake van een koningsnacht op 30 april. En we hebben natuurlijk liever dat de mensen... mag ik het zo zeggen, uh, drinken na de, de, de grote dag dan daarvoor. Volgens Van der Laan is de kans groot dat de nieuwe koning... na zijn inhuldiging geen rijtoer maakt door de stad... maar een vaartocht over het ei. De koningssloep is niet op tijd klaar, maar de gemeente heeft een geschikte boot. Dat heeft een flink groot achterdek waar... Uh waar je in de openlucht bent. Bemiddelde ouderen lopen kans op een hogere eigen bijdrage... in het verzorgingshuis. Hun vermogen telt mee voor het bepalen van de bijdrage. Veel ouderen souperen hun centjes daarom op. Ik moet eerlijk zeggen dat ik al van plan ben... om de kinderen al wat, wat toe te schuiven. Volgens de ANBO zijn veel ouderen in paniek. Adviseurs moeten tips geven om het spaargeld veilig te stellen. En dat je keurig netjes je hele leven hebt gespaard... en dan hebben mensen het gevoel van ja, straks dan, dan word ik geplukt... Het geld uitgeven lijkt de gouden tip. Maar dat is soms best lastig. Snoepen mag je niet, want de rest staat die diëtiste weer achter je. Dus, en dan kun je kleding kopen, maar dan kun je ook maar één ding gelijk aan. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, je moet gewoon zorgen dat het is. En dat heb ik uh, wel gedaan. De Krant van Morgen, gelezen door Eva Tiel. Ja, elke crisis houdt een keer op. En dat zal ook nu gebeuren. Hopelijk dit keer zonder wereldoorlog. Trouw schrijft dat in het hoofdredactioneel commentaar. En stelt de vraag, hoe komen we hieruit? Ideeën genoeg, maar of ze werken is de vraag. Jongeren wijten de problemen aan de babyboomers. Ouderen richten een partij op die ze volgens de krant beter... eigen generatie eerst hadden kunnen noemen. Zulk egoïsme helpt niet, vindt trouw. De krant pleit ervoor om te zoeken naar rechtvaardigheid tussen de generaties. Als mensen weten dat de lasten eerlijk worden verdeeld... groeit het onderling vertrouwen en de bereidheid om voor elkaar op te komen en in te leveren. Om uit de crisis te komen moeten we volgens Trouw kijken naar het zogenoemde Rijnlandse model. Niet het Angel-Saxische model, gericht op hoge beurskoersen en winst voor aandeelhouders. Het Rijnlandse model houdt de belangen van de aandeelhouders, de werknemers, de samenleving en het milieu in evenwicht. Beter voor de langere termijn, vindt Trouw. Wat in ieder geval niet helpt is arbeidstijdverkorting. Het Nederlands Dagblad heeft het gevraagd aan een aantal economen... en die zien er niets in. In de jaren 80, bij de vorige piek in de werkloosheid... leek het een tovermiddel, maar het leverde ook toen amper extra banen op. Bedrijven gebruikten het vooral om te kunnen inkrimpen... zonder al te veel mensen te ontslaan. De VUT dan. Een vervroegde uittreding leverde in de jaren 80 wel banen op voor jongeren. Maar ja, het is niet alleen duur, het gaat ook recht in... tegen het huidige beleid dat we allemaal pas met 67 met pensioen mogen. Econom Lans Bovenberg is er in het Nederlands Dagblad van overtuigd... dat het enige dat nu helpt is het weer tot leven brengen van de Nederlandse woningmarkt. Met de export gaat het goed, ondanks de crisis. Naast groente en fruit, sieteelt en zuivel... zijn ook televisieproducties een belangrijk Nederlands exportfabrikaat geworden. Daarover schrijft de Telegraaf morgen. Het maken van televisieprogramma's is een miljardenbusiness met veel werkgelegenheid. Wereldwijd zit Nederland in de voorgoeden. Een voorbeeld is The Voice, wat hier op het mediapark geregeld honderden mensen trekt. Het format van John de Mol met extra inkomsten uit sms en merchandising mogen producenten in ruim 50 landen op televisie brengen. Er wordt in 150 landen naar gekeken. Een deskundige zegt dat Nederland sterk is geworden op tv-gebied door Joop van den Ende en John de Mol. Perfectionisten die de beste mensen zochten en de lat hoog legden. Een goede leerling is Reinhard Oelemans... die met zijn iWorks zo rond de 250 miljoen euro omzet. En het publieke bestel. Met zoveel omroepen is het een broedplaats voor producenten. De Syrische televisie heeft een vaste, boze burger. Dat valt te lezen in de Volkskrant. Toen gisteren na een bloedige aanslag in Damascus de camera's van de Syrische staatstelevisie draaiden maakte een man zich los uit de massa om zijn woede te ventileren. Hij was vooral boos op de buitenlandse islamitische strijders die zijn land ontwrichtten. De man beweerde dat er op de plek van de aanslag helemaal geen militair doelwit stond... maar een moskee, een basisschool en woonhuizen. De schuldigen waren volgens hem buitenlandse terroristen die getraind waren in Turkije. Diverse kijkers hadden dat verhaal al eens ergens gehoord. Veel vaker. Het was een Syrische schrijfster opgevallen dat die man al 18 keer als boze Syriër op tv was geweest. Op YouTube staan inmiddels ook een aantal compilaties... waarin deze anonieme burger telkens weer opduikt. En nog opmerkelijker, nog opmerkelijker, volgens de Volkskrant... in een BBC-reportage is dezelfde man op de achtergrond te zien... in een militair uniform. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. De Deense zangeres Tina Diko, We're All Experts. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer... heeft de Senaat veel macht. Maar veel senatoren dienen in het dagelijks leven... hele andere belangen dan het algemeen belang. De vraag hoe die belangen van elkaar te scheiden klemt dan ook zeer. We gaan praten over de macht van de Eerste Kamer... en de verantwoordelijkheid van de senatoren met Marleen Bart. Zij is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer... en ze is op dit moment in Amerika. Rienus van Schendelen, hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit... ook wel de lobbyprofessor genoemd... en onze eigen Joost Vullings, verslaggever. Goedenavond, alle drie. Meneer Verschendelen, ik wil met u beginnen. Heeft de Eerste Kamer op het moment echt zoveel macht? Op het moment wel. Die laatste uh, woorden zijn heel belangrijk. Want het is te danken aan het feit dat Rutte 2 geen vaste meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Du moment dat dat uh, alsnog zou, zou komen, uh, wordt dat weer anders. En dat zou kunnen komen wanneer bijvoorbeeld Rutte 2... Eindelijk in beweging gaat hetzij richting CDA om een soort gedogen deal te maken. Uh, dan wel met uh, de drie kleine partijen D66 en uh, Klein Protestants. Zoals ze dat uh, twee weken geleden rond het woonakkoord heeft gedaan. Ja. Maar dan over de hele breedte. U zegt als er een van die beide partijen een, een akkoord sluit met het kabinet. Dan is het weer gedaan met de macht van de Eerste Kamer. Ja. ja. Ja dan, is het, ja, dan is de terling eigenlijk geworpen in de Tweede Kamer en de fracties in de Eerste Kamer uh, volgen dan uiteindelijk. Ze, ze praten wat, ze murmelen wat, ze zetten verstandige kanttekeningen, maar uh, uh, als, de, als de stemming er is, dan uh, is de steun er ook. Ja. En heeft u de indruk dat er gewerkt wordt aan zo'n uh, akkoord met een van de door u genoemde partijen in de Eerste Kamer? Nou, uh, als ik het zou weten, zou ik het uh, vanuit mijn hoofdberoep, uh, uh, academicus op de universiteit, zeker wel zeggen. Want ik heb geen belang bij erbij om dat onder de pet te houden. Nee, ik vind het alleen maar leuk om dat dan te zeggen, want dan gaan we er allemaal op letten. Ja. Maar ik krijg het bij, zelfs niet bij geruchten te pakken. Nou ja, er, er ja. was even een gerucht deze week in Elsevier dat het kabinet zou werken aan een akkoord met het CDA. Mevrouw Baart, weet u er iets van? Nee, daar weet ik helemaal niks van. En ik kan het eerlijk gezegd op dit moment ook niet goed voorstellen. Nee. Nee. Dus... Hoezo niet, want ze hebben een probleem in de Eerste Kamer, toch? Ja, um, ja ik weet niet of we een probleem hebben met de Eerste Kamer. Uh, het kabinet zal steeds op zoek moeten naar uh, draagvlak in de Eerste Kamer... voor uh, voorstellen waar men mee komt. Maar we hebben nu met het woonakkoord gezien... dat die meerderheid gesmeed wordt in de Tweede Kamer. En daar hoort het ook, want de Tweede Kamer heeft het politieke klimaat. Ja, Joost Steunks, heb jij er iets over gehoord, over zo'n akkoord? Nou, we hebben het wel uh, natuurlijk gisteren uitgezocht, want het stond in de, in de, in de Elsevier. Nou, we hebben niks nee. kunnen vinden, we hebben natuurlijk nee. iedereen gevraagd: van is er een nee. soort uh, tussenformatie gaande. tussen ja. de coalitiepartijen en het CDA? Nou, bij, bij geen van de drie partijen ja, kregen we daar een, een bevestiging van. Dat lijkt me ook wel, uh, wel zeer onwaarschijnlijk. Er stond zelfs in het Elsevier-stuk dat er dan een soort formatie van een kabinet Rutte 3 zou moeten. Dat er dan ook het CDA ministers zou mogen leveren. Nou, ik zie het niet gebeuren dat, dat Lodewijk Asje terug naar Amsterdam wordt gestuurd nee, om plaats te maken voor Eddie van mm. Dus Ik weet niet waar het vandaan kwam. Het was een tikje wilde, denk ik. Ja, maar nee, maar... Meneer verschijnen? Nee, bij gedoogconstructie hoeven er geen ministers uh, geleverd te worden. Dus de bezittende ministers kunnen blijven zitten, uh, als je er ook in de haag. Maar uh, de vraag is natuurlijk wel: hoe komt het dat er uh, bij, zelfs bij geruchten niet iets van, da, van die aard waar te nemen valt? Nou, dan kan, ja, dat kan je aan is twee kanten verklaren. Joost, er is wel sprake geweest van dat, dat in de onderhandeling over het woonakkoord... hebben natuurlijk het kabinet en de coalitiepartijen gezien... dat er wel een, een probleem is. Dat zijn die acht zetels tekort in de Eerste Kamer. Ze hebben wel ja. voorgesteld om een soort begrotingsakkoord te maken... voor, de, voor het jaar 2014. Nou, dat is afgewezen door de, door de oppositiepartijen. Dus daar is geen sprake meer van. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat het kabinet wel inzit... van ja, als we op ieder dossier moeten gaan onderhandelen met andere partijen... dan moet je iedere keer heel veel inleveren. Het zou ja. mooier zijn als we met een, een, een club... Ja. één grote deal kunnen maken. Ja, die voorstellen zijn wel gedaan, een beetje afgetast... maar die zijn natuurlijk door de oppositie afgewezen... want die ruiken hun kans om op ieder dossier weer opnieuw te gaan onderhandelen... en veel binnen te halen. Dat is wel uh, gepoogd, maar dat het zich specifiek richt op het CDA... als enige gedoogpartner, uh, ja, dat hebben we gewoon niet hard kunnen krijgen. Ja, meneer verschillende is verstandig van het kabinet om een akkoord te sluiten... met een deel van de Eerste Kamer? Uh, nou, als het, het hangt er vanaf hoe problematisch uh, Rutte 2 het uh, uh, marchanderen in de, eerste kamer, in de Tweede Kamer ten behoeve van de Eerste Kamer vindt. Als je het efficiënt uh, wil maken, maak je een deal, een vaste deal. Het zijn met de kleine drie in de Tweede Kamer, het zijn met het CDA. Nou, we hebben net een verklaring gehoord voor de, voor de kleine drie. Bij het CDA is de verklaring die ik steeds krijg vanuit het CDA, dat men nog steeds een wonder likt... van een andere gedoogdeel, namelijk die van najaar 2009. Maar dan is mijn vraag dan aan hen ook weer... ja, maar jullie staan ook bekend als rasonderhandelaars... want dit, zolang je maar blijft roepen dat je eigenlijk niet wil... kan je de prijs verhogen. Nou, en dan, dan krijg ik een glimlach terug... Dus uh, ja, we moeten het gewoon afwachten. Ja, ja. Goed, u zegt mevrouw Bart, er is geen sprake van, uh, van welk akkoord dan ook. Het wordt gewoon per dossier uitgevochten. Um, ja, kijk, ik, ik zie ook niet zo heel direct op dit moment de noodzaak... om dat met zo'n vaste deal te doen. Uh, want ik denk dat het veel beter is om te kijken per onderwerp... Uh, of het noodzakelijk is om in de, in de Tweede Kamer met dit soort ruimere meerderheden te werken. Uh, we moeten niet vergeten dat heel veel dingen uh, die het kabinet wil doen beleid zijn en geen wetgeving. En dat die dus überhaupt niet naar de Eerste Kamer komen. Dus ja, we hebben natuurlijk inderdaad een kabinet dat nu al met gedoogconstructies moet werken in de Eerste Kamer vind dat we het probleem ook niet groter moeten maken dan het is? Nee, dat betekent dat er voorlopig veel macht blijft liggen bij de Eerste Kamer. Dat betekent dat we ook extra gaan letten op die senatoren. En dan valt het op dat vele van hen meerdere petten hebben. Wouter Bos, de oud-leider van de Partij van de Arbeid, schreef deze week in de een column over de dubbele pet van uh, CDA-Eerste Kamer-fractievoorzitter en Bouwend Nederland-voorzitter Elke Brinkman. Als voorzitter van Bouwend Nederland is hij voor het onlangs gesloten woonakkoord. Als CDA weet hij dat nog niet. Er was een uh, lobbykantoor deze week, Fleischman-Hilaar, die roept potentiële klanten op om op te letten op de verschillende baantjes van de senatoren. Ja. Senatoren zijn soms net marionetten van de organisaties en bedrijven... waarvoor zij werken, zei dat lobbykantoor. Is er inderdaad een probleem met die Eerste Kamer op dat punt, meneer Verschendelen? Uh, nou, uh, niet groter nu dan uh, vroeger. En ook niet groter nu, dan, maar wel op andere wijze... dan bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamerleden hebben een nevenfunctie. Omdat het Eerste Kamerlidmaatschap part-time is. Dus automatisch de meest, verreweg de meesten... hebben een uh, andere job erbij. Ja. En dan krijg je het spel van de loyaliteiten... aan uh, de functie die je uh, naast je Eerste Kamerlidmaatschap hebt. In de Tweede Kamer zie je een andersoortige vorm van loyaliteiten. Want uh, uh, de Tweede Kamer leden hebben een persoonlijke of fractiegebonden loyaliteit aan bepaalde belangen... en dus ook bepaalde belangengroepen. Ja. Denkt u maar even aan Partij voor de Dieren, een simpel voorbeeld. Uh, daar is elk, uh, elk dierenbelang en elke dierenbelangengroep uh, welkom. Aan de ik ik, wil, ik, ik ja? wil even bij de Eerste Kamer blijven, ja? als u het goed vindt. Prima. En, en dan moeten we zien, bij de, tweede, bij de Eerste Kamer is dat inderdaad uh, manifest zichtbaar het geval... En dan krijg je over, uh, hou je over de vraag, uh, wordt dat spel netjes gespeeld of is het inderdaad poppenkast? Uh, en als het netjes gespeeld wordt, wat, wat gewoon denkbaar is, uh, wat is er dan nog verder op tegen? Ja, Marleen, Marleen Bart, u, u, was voorzitter, u bent voorzitter van GGZ Nederland, de, de brancheorganisatie. U heeft onlangs besloten ja. daarmee te stoppen. Heeft dat te maken met die dubbele loyaliteit? Mijn hoofdstukje ja. op dit moment is dat ik voorzitter ben van GGZ Nederland. Daarnaast ben ik lid van de Eerste Kamer... En wat ik wel merkte is, kijk, mijn, mijn werk uh, bij GGZ Nederland... is dat ik uh, de belangen moet behartigen voor de geestelijke gezondheidszorg. En dat doe ik onder andere naar de politiek. En daarvan begon ik zelf, langzaam maar zeker, toch het gevoel te krijgen... ja, ik ben, ik ben eigenlijk ook naar mezelf aan het lobbyen. En, en dat voelde gewoon niet goed. En dat is een van de redenen geweest waarom ik heb besloten om mijn voorzitterschap van GGZ Nederland meer te leggen. Dus daar heeft u uw hoofdfunctie neergelegd en niet uw bijfunctie. Nee, kijk, die bijfunctie die bekleed ik met een mandaat uh, van de kiezers en van de leden van de Partij van de Arbeid. En daar loop je niet zomaar van weg, vind ik. Nee, oké, okay, dus die hoofdfunctie die is dan ondergeschikt. U zegt, ik vond dat ongemakkelijk, ik zat mezelf te belobbyen. Geldt dat voor collega's van ja. u ook, denkt u? Dat, nou, dat, on dat ongemak? Vanaf, lang niet alle eerste kamerleden nee, hebben een hoofdfunctie waarbij hun werk is om te lobbyen. Heel veel van ons zijn zijn arts of hoogleraar of um, um, uh, voorzitter of directeur van een organisatie. En als je werk niet is om te lobbyen, onder andere naar de politiek... dan denk ik dat dat minder ingewikkeld is ja. dan hè, voor mij was het echt, is het echt mijn baan. Ik heb overigens dat, dat concrete lobbywerk allemaal al neergelegd uh, toen ik Eerste Kamerlid werd. Dat wordt nu bij andere mensen bij GGZ Nederland gedaan wat je eigenlijk ziet, hè? mijn werk is ook om een soort boegbeeld te zijn ja. uh, van de GGZ. En inmiddels ben ik door die, door die sterkere rol van de Eerste Kamer ook een boegbeeld voor de Partij van de Arbeid geworden in de Eerste Kamer. Dus dat ging niet meer samen? Je kunt maar op één plek tegelijk een boegbeeld zijn. Ja. En ja. daarom had ik zelf het gevoel, ik kan volgens mij beter deze combinatie neerleggen en een andere hoofdfunctie ja. gaan bekleden ja. naast mijn Eerste kamer. Joost, zie jij een probleem? Nou ja, het, het hoeft ook geen probleem te zijn. Maar waar ging het bijvoorbeeld met het CDA mis? Ze hadden daar een, een fractiespecialist. Die behandelde eigenlijk dat woonakkoord. Maar ja, zodra het echt spannend wordt, dan wordt het toch... Uh, ja, wordt het chefzag. En dan kwam de heer Brinkman, Elko Brinkman, kwam toen een beeld als uh, fractievoorzitter CDA Eerste Kamer. Maar ook natuurlijk als, als voorzitter ja. van Bouw het Nederland. En ik moet ook wel zeggen, als je dan met hem spreekt... of je, je gaat hem interviewen, dan vraag ik me toch iedere keer af... Ja, welke pet heb je nou eigenlijk op? En als je dan zo'n interview terug... Terugluistert, dan heb je ook wel eens het idee... dat er in het interview van Pet wordt gewisseld. En dat maakt het heel erg lastig. Want normaal gesproken kan je zeggen... Van, nou, als ik in de Eerste Kamer zit en ik werk in de zorg... dan ga ik mij storten op het terrein van infrastructuur, noem maar wat. Ja, dan is het maar ja, als, als fractievoorzitter klok, ja. moet je natuurlijk met meerdere ja. dossiers bezig houden. Dus vooral, de kwetsbaarheid zit hem vooral bij de fractievoorzitter. Maar zouden we dan ook kunnen zeggen... dat de beroepslobbyisten niet in de Eerste Kamer horen... en mensen met een normale functie wel? Zou dat een goede scheidslijn zijn? Meneer Verschindelen? Ja, ja. oh, uh, uh, uh, uh, uh, nee, nou, nee, uh, laat weer godsnaam bij de kamers, beide kamers uh, bemenst houden door uh, uh, partijpolitici. Uh, maar het is waar, uh, velen daarvan fungeren ook als hulplobbyist voor belangengroepen. Uh, en doen dat uh, met, uh, met uh, graagte. Maar uh, even terugkomend op het mooie voorbeeld van mevrouw Bart. Ja. Uh, er zijn ook, zij doet het integer, uh, zoals ze dat beschrijft. Maar er zijn ook subtielere spellen. Want uh, vele anderen, maak ik ook in de Eerste Kamer mee. Die nemen afstand van, uh, uh, zogenaamd afstand van hun belangengroep. Ze schuiven het dossier door naar een uh, collega binnen de fractie. En vervolgens gaan ze eerst vooraf dat het dossier behandeld ja. wordt drie keer lunchen. Ja, en dan wordt het ja, toch om bij te op praten. Goed, het, het is helder. Het probleem is helder. Ik dank u alle drie voor het schetsen van dit probleem ja. en we gaan zoeken naar een oplossing. Maar Leebart, Rienis van Schendelen en Joost Vulling, hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot goedenavond. 70, Neil Young, only love can break your heart All be is El Chapo. Like auto. All be is El Chapo. Pesos. All be is El Chapo. Meet him, tell bravo we de rapper manen over de crimineel El Chapo Joaquín Guzman. Uh, vandaag kwam het bericht dat de Mexicaanse El Chapo... zou zijn doodgeschoten in Kuwaitamala. Wil Pansters is bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika... en in het bijzonder Mexico aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Goedenavond, meneer Pansters. Goedenavond. Ja, is het een grote crimineel? Het is een hele grote crimineel. Het is iemand die uh, in Latijns-Amerika en ook op wereldniveau... misschien nog wel het beste te vergelijken is met wat Pablo Escobar... De beruchte Colombiaanse drugshandelaar in de jaren tachtig was. Ja. En hij zit vooral in Mexico, of is zijn territorium ook groter dan dat? Hij is Mexicaan. Hij opereert vanuit Mexico, of uh, heeft zijn machtsbasis in Mexico, maar hij opereert inmiddels in, in vele landen, in, met name in Midden-Amerika, maar ook in Zuid-Amerika. En er zijn sterke aanwijzingen uh, via West-Afrika, ook in de verschillende Europese landen. Ja. En hij staat aan het hoofd van het Sinaloa-kartel, heb ik me laten vertellen. Ja. Wat weten we daarvan? Daar weten we heel veel van, want Sinaloa is een, is, is een staat in het noordwesten van Mexico... wat eigenlijk een soort bakermat is van, van heel veel georganiseerde misdaad in Mexico... die zich allemaal met uh, drugshandel bezighouden. En, en is een van de grote kartels in Mexico al tientallen jaren. En hij is uh, samen met een paar andere uh, mannen uh, daarvan uh, de grote leider. En uh, het is een zeer invloedrijke club die uh, het ook... Even aan de stok heeft gehad de afgelopen tien jaar met andere rivaliserende kartels uit, uit andere delen van Mexico. Maar het Sinaloa-kartel is, is jarenlang eigenlijk de dominante groep geweest. Oké, okay. hoe oud is El Chapo? Uh, El Chapo is, uh, is uit uh, 1957, dus uh, die is uh, ja, voor, voor, een, uh, vijftiger. voor een grote vijftiger... En, uh, voor een, en een redelijke leeftijd voor een beruchte drugshandelaar. Want velen uh, <laughs> leggen op een veel jongere leeftijd het loodje. Ja. En, en uh, hoe ziet zijn levensgeschiedenis eruit? Hoe is hij zover, zo tussen aanhalingstekens, gekomen? Nou, het, Hij is uh, opgegroeid in, in zeg maar, het, het, het echte... Uh, Echte narco-heartland van Mexico, in die, in die deelstaat Sinaloa. Van een arme kleine boerenfamilie. Uh, lagere school niet afgemaakt. Uh, uh, en is via, via weinig mogelijkheden in die narco-business terechtgekomen. Maar heeft zich eigenlijk al vrij jong onderscheiden als een, iemand met een, met een heel slim ondernemerstalent uh, en een ondernemersneus zou je kunnen zeggen... voor illegale zaken weliswaar. Mm -hmm. En dat in combinatie met, uh, met, een, uh, ja, met een behoorlijke mate van meedogenloosheid heeft hij zich uh, eigenlijk al vrij jong, zeg maar, tot hij begin dertig was... heeft hij zich uh, snel opgewerkt. Hè, allerlei uh, deals binnen die illegale wereld. Uh, toen is hij in uh, 1993 uh, in Guatemala gearresteerd. Toen was hij wel belangrijk, maar was eigenlijk toch nog wel een relatief kleine jongen... die onder de schaduw of onder de paraplu van de echte grote drugdealers... Uh, uh, opereerde. En uh, hij is toen overigens uh, opgepakt in, door een Guatemalteekse militair... die nu de president van, uh, van Guatemala is. Okay. Hij uh, is toen uh, in naar Mexico, uh, aan Mexico uitgeleverd... en heeft tot uh, 2001 in uh, de zwaar de meest be uh, beveiligde gevangenis uh, van Mexico gezeten. Maar is daar in, in het voorjaar van uh, 2001 op een uh, vrij spectaculaire wijze uit ontsnapt of uh, wat uh, algemeen gerucht is, uh, men heeft hem laten ontsnappen. Okay. Namelijk in een wasmand. Hè. Oh. In Hollywood hadden ze het niet beter kunnen verzinnen. En, en na 2001 is eigenlijk zijn, zijn enorme macht... en zijn via allerlei allianties met, uh, met andere drugsdealers... Uh, in dat gebied uh, enorm uh, toegenomen. En dat heeft ertoe geleid dat hij in 2008... tot grote ergernis overigens van de Mexicaanse regering... ineens op de Forbes... Uh, miljonairlijst stond met uh, meer dan een, uh, een miljard dollar, waar overigens ook die rapper aan uh, refereerde. I want yeah. to be El Chapo with three million, billion dollars in pesos. Ja. Ja, ja. Slim en keihard, zegt u. Dat zijn, de, Slim en keihard, dat zijn ja. de, de twee zaken die maken dat je zo ver kan komen. Uh, ja, je moet, een, je moet een goed business instinct hebben. In, in, in Mexico wordt ook wel eens gezegd ja, uh, je kunt zeggen van uh, El Chapo Guzman, uh, wat je wil. Maar, uh, en dan is dat is dan de uitdrukking, El Chapo Exporta. Hè. Het is een hele succesvolle exporterende ondernemer. Uh, het klinkt heel vreemd, maar het is wel zo. Uh, ja. Alleen, hij heeft wel uh, natuurlijk uh, heel veel bloed aan zijn handen. Nog even een fragment van een Mexicaanse artiest met een liedje over El Chapo. El Chapo. Worden er veel liedjes over hem gemaakt? Ja hoor, er zijn, dit is natuurlijk een hele hoge boom. Dus er wordt veel over hem gecomponeerd en gezongen. Aan, aan, aan, aan, zeg maar in, de Mex in Mexico zelf, maar ook in de Mexicaanse gemeenschap... aan de andere kant van de grens. Ja, je doet je net Californië. alsof het heel normaal is... maar we hebben toch ook geen liedjes over Holleder hier. Waarom is dat zo gewoon? Nou... Wij hebben geen liedjes over Holler, maar we interviewen hem voor een college tour. Dus uh, hier <laughs> ja. zit toch ook een tot op zekere hoogte een celebrity, uh, op een bepaalde manier. Uh, uh, uh, het interessante is dat dit soort liedjes vaak, uh, uh, vaak kritisch zijn uh, uh, ten opzichte van, van de. Uh, de staat en de politie en de militairen. Hey, ik heb uh, vanmiddag nog een, naar een liedje zitten luisteren, heel interessant. Daar wordt gezegd, ja, er zijn velen die hem zoeken... maar er zijn nog veel meer mensen die hem beschermen. En daarmee wordt bedoeld de gewone bevolking voor een deel... in het, zeker het gebied waar die vandaan komt. Want, want ook... die, die leven van hem? Uh, zeker in het gebied. Uh, dat liedje wat je net liet horen, dat is interessant. Want daar wordt gezegd: van ja, hij importeert cocaïne uit Colombia en transporteert dat via Mexico naar de Verenigde Staten. Maar het gebied waar hij vandaan komt, is ook traditioneel een gebied waar heel veel marihuana. En, en heroïne wordt, uh, zelf wordt gekweekt. Cocaïne kunnen ze daar niet uh, telen... maar die twee andere belangrijke drugs wel. En uh, daar zijn gewoon uh, duizenden families... Uh, leven daar direct of indirect van. Hè? Er zijn boeren die... Uh die, die, die voor 70, 80 procent uh, marihuana telen... en misschien 20, 30 procent uh, uh, mais en, en, en bonen. Ja, dus eigenlijk heel populair bij grote delen van de bevolking, kun je dat zeggen? Nee, dat zou ik zeker niet durven zeggen. Dat maar moet. wel in het gebied, uh, zeg maar, in, het, in het echte gebied waar hij vandaan komt... en ff, overigens veel andere hele bekende nog levende of niet meer levende drugsbazen uh, in, in Mexico. En dat gebied, een heel onherbergzaam mm. uh, gebied in het noordwesten van Mexico. Daar hebben die mensen een enorme uh, sociale ja. en politieke infrastructuur. Stel dat hij inderdaad overleden is, uh, vermoord is... is er dan een grote slag geslagen in de Mexicaanse oorlog tegen de drugscriminaliteit... of hebben we morgen een nieuwe El Chapo? Nou... Uh, de, af, de recente jaren hebben aangetoond dat, dat uh, er uh, bij zo'n slag... en natuurlijk wordt dat gezien als een grote slag. Uh, ik ik twijfel overigens zo ernstig op dit moment of het wel waar is. Nou, we want, weten uh, het niet, hè? Het is, we niet, weten het, het is niet lief, bevestigd. Nee, het is niet bevestigd, maar wat er wel nog gebeurd is... is dat vroeg in de ochtend vandaag de Guatamanteekse minister van Binnenlandse Zaken... eigenlijk een beetje op zijn uitspraak van donderdagavond later is teruggekomen... Hmm. en zich min of meer zelfs verontschuldigd heeft voor, voor, de, voor, voor de verwarring die er is ontstaan. Dus, eh, maar om terug te komen op de vraag, ja, het is wel zo dat, eh, dat er dan vaak juist een golf van nieuw geweld is om te kijken wie de nieuwe ja, ja. baas wordt. Ja. En in het, maar in het geval van het kartel van Sinaloa moeten we toevoegen... dat er nog één of twee andere hele sterke mannen... Die, dat, die die coalitie eigenlijk al jarenlang met El Chapo hebben, hebben gedragen. En, uh, en die zijn er nog steeds. Ja, precies. Dus dat kan gewoon doorgaan. Goed. Dank voor dit moment. Wil Pansers, bijzonder ook leraar Latijns-Amerika... aan de Ruks Universiteit van Groningen. Graag gedaan.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 in the Dark. Morgen is de Omloop het Nieuwsblad. De koers geldt als de opening van het wielerseizoen in Noordwest-Europa. Aan de lijn is Mart Smees. Goedenavond, Mart. Hoi. Mag ik vragen waar je bent op dit moment? In bed. In welke plaats? In mijn woonplaats. Um, en waar was je de afgelopen jaren op de avond voor de omloop? Dat hing er vanaf. Waar vanaf? Maar je wilt weten of ik daar ben... Ja, maar als je in je woonplaats bent, dan ben je daar niet. Of ik moet, of ik moet, of ik moet naar Gent verhuisd zijn. Dat zou kunnen. Ja, dat is waar. Is dat het geval? Nee. Nee. Maar je vraagt naar de bekende weg, Thijs. Je wilt weten waar de NOS zit. En die zit niet daar. Dus simpel. We zijn er niet bij bij de officieuze opening van het Noordwest-Europese wielerseizoen morgen. Uh, daar is al een en ander over gezegd deze dagen. Ja. Uh, uh, nou, het feit is dat wij morgenavond een uitzending hebben waar vijf minuten samenvatting in zit. Ja. Mijn vraag was eigenlijk: hoe is het om daar niet te zijn? Uh, ik, ik doe nu heel andere dingen. Het leven gaat verder. Ik, ja. ben er 40, ja, ik ben er, denk ik, 40 jaar geweest of zo. Bij die koers. Ik denk wel dat ik, dat ik nou, 40. tussen de 35 en de 40 zal ik er hebben gevolgd. Uh, en ja, nou, dit keer niet. Nee. Ga je kijken morgen? Ja. B de, op de Belgische televisie dan waarschijnlijk? Ja, je, je, want niemand anders zendt het uit. Nee, nee. En zondag, Kuurne, Brussel, naar ook kijken? Eh... Uh, ja, dan moet ik ook een beetje andere dingen doen. Dan moet ik ook een beetje werken. Ja. Maar het is, het is wel gek. Als je, als je, als je dat aan mij zou vragen, is dat een gek gevoel? Ja, dat, ja, dat is een gek gevoel. Ja, want hoe zit je dan te kijken als, als, als supporter of als verslaggever? Ik ben nooit supporter geweest, mijn hele leven niet. Liefhebber? Um, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik weet ook niet of ik de hele koers ga, ga kijken. Misschien wel de finale of zo. Maar uh, dat weet ik eigenlijk nog niet. Nee. Ik ben benieuwd. Denk je dat je ervan kan genieten? Ja, waarom niet? Nou ja, omdat je er niet bij bent. Ja, nou ja, goed. De, de wereld gaat toch gewoon door. Ik vind, het, ik vind het helemaal niet zo belangrijk. En het is niet zo speciaal ook. Het is... Uh, het, het houdt op. En uh, uh, uh, uh, nu is het, het feit dat de NOS het niet uitzendt. Maar... Ja, maar natuurlijk is er ook niet bij morgen. Maar... Nee, nee. Ga je dit seizoen überhaupt anders naar het wielrennen kijken? Naar alles wat we deze winter hebben gehoord over doping en, en wat er gaande was op dat gebied? Of zeg je van, er is niet zo heel veel veranderd als het gaat om de koers? Nou, de koers wordt nu gereden met jonge renners in ieder geval. Met anderen, met een nieuwe generatie... waarvan ik hoop dat die niet stommiteiten uithalen... die de oudere generatie, waar we nu bijna dagelijks mee te maken hebben... wat die wel gedaan hebben. Dus ik hoop dat die jonge generatie, dat die uh, de kop erbij houdt... en dat die ervoor zorgen dat uh, het wielrennen weer iets terugkrijgt... van de glans die de sport uh, had, die wij zagen... Uh, en, en, en wij wisten niet dat we zo persoonlijk uh, midden werden. Mm. En ik vind, het, ik vind ook dat we voor die jonge generatie, voor de, de mensen die nu uh, 20, 22, 24 jaar zijn... dat we gewoon verder moeten gaan met het volgen van wielrennen. Ik mm. vind het ook goed dat we dat zullen doen. Dat doen we ook bij de NOS. We zullen er ook bij volgende wedstrijden gewoon bij zijn. Die mensen hebben recht op een goede journalistieke behandeling. Ja. Ik hoop dat die wielerwereld er wat van geleerd heeft. Maar... Ja, je kan er niet omheen dat, dat, dat de Wielerspoort een geweldige druine heeft gekregen. Maar jouw commentaar wordt er niet anders door? Ja, dat, daar heb ik uh, gisteren over zitten praten met Jan Stevenburg, de eindredacteur. Uh, hoe moet je anders commentaar gaan geven? Moet je ingetogen commentaar gaan geven? Moet je nu zeggen van, kijk, daar is een demarrage van de jonge... Langeveld. Kijk hem daar toch eens mooi rijden. Och, wat trapt hij hard. Nee, toch? Nee, dat gaat niet werken. Nee, nee. En, en, en het is ook niet zo dat we nu aan alle wielrenners die gefinished zijn... direct een uh, microfoon onder de neus moeten houden en afvragen... en heb je doping gebruikt? Nee, dat schiet ook niet op. Doe nee, je, dat schiet ook niet op. Doe je aan een nee. prognoses? Nee, ik geloof het niet. Nee, dat doe ik niet aan. Jij toch ook niet. Uh, maar kan je nog een kans hebben noemen vanmorgen? Op wie ga je letten? Fletcher. Ja. Het is een wonder dat als je in Buenos Aires geboren bent... als je Spanjaard bent van uh, nationaliteit... dat je dan altijd goed rijdt in die koude koers in, in België. Nee. Het is mij een raadsel dat dat kan. Onze lieve heer heeft toch hele vreemde wezens op deze aarde neergezet. Ja. En morgenochtend gewoon kaas halen bij Trump op de markt? Uh, om negen uur loop ik daar. Veel plezier en dank. Dag, Like, Pastoe, zo heet een tentoonstelling over de 100-jarige Utrechtse meubelfabriek Pastoe en zijn designmeubels. Morgen wordt die geopend in de Rotterdamse kunsthal. We gaan erover praten met curator Anne van der Zwaag. Goedenavond, hartelijk welkom. Hallo. Zij is verantwoordelijk voor de tentoonstelling en schreef een boek over Pastoe. En ook in de studio is Stefan Scholten van het ontwerpduo Scholten en Baajings. Ook u, hartelijk welkom. Hallo. U heeft voor Pastoe een meubelstuk ontworpen. Klopt. Uh, Anne van der Zwaag, allereerst, kunt u een voorbeeld geven van een Pastoe meubelstuk dat voor de luisteraar herkenbaar is? Kastjes van Braakman. En Braakman is uh, lang ontwerper geweest van Pastoe. Heeft met name in de jaren 50 bijzondere meubels gemaakt. En die meubels vind je terug op heel veel zolders... maar ook in heel veel interieurs en ook zeker op marktplaats. En hoe zien ze eruit? Dat zijn berkenhouten kastjes met bijzondere luspootjes. Dus het detail zit hem in de lus in de pootjes. Ja, en je hebt ze in allerlei varianten, nachtkastje, boekenkastje, dresswaar, noem het allemaal maar op. Ja, Stefan Scholten, waar ik, denkt u als eerste aan bij Pasto? Het Amsterdammetje. daar ben ik mee op internet. Ik heb daar plaatjes van gevonden, dat is zo'n kast met zo'n rolluik als het ware, daarvoor. E, ja, dat kon je naar beneden schuiven en dan uh, kon je je rommel uh, wegstoppen, boeken kon je erin kwijt. Ja. En helemaal bovenin, dat weten heel veel mensen niet, zat er nog een heel klein plankje. En, uh, mijn moeder Een verstopt. geheim plankje. Nou ja, het is net in die nok, dus je kan er eigenlijk niet bij. Mijn moeder verstopte daar altijd iets. Maar, uh, ze Zij dacht, dan dacht er wel dat bij. ik dat niet wist. Maar, uh, <laughs> <laughs> daar kun je bij. Ja, ja. En je hebt ook cd-rekjes later gekregen van hetzelfde ontwerp. Ja, maar die hadden wij niet ja, hadden jullie thuis niet? Nee. nee. nee. Heeft u Pastou in uw interieur? Van ja, zeker. Ik heb uh, twee stukken. Eén kastje van Braakman, een nachtkastje, luspootje, En ik heb de stoel van Maarten van Zeveren. En dat is ook wel een van de klassiekers van Pastou. Nog niet zo oud, maar wel echt een typisch... Is dat uh, de Nee, dat is de lounge, de lederen fauteuil. Dat is okay. echt een, uh, nou ja, een meubel als object, een sculptuur bijna. Ja. En nog geen shift? Ik heb nog geen shift, nou, maar zeg. daarom zit ik hier met jou. Ja, want ja precies, want anderen. de shift dat is het kastje wat u ontworpen heeft van Pastoe. Ja, dat klopt. Hebben we ook opgezocht op internet? Hebben we allemaal plaatjes van gevonden ook? Kunt u vertellen hoe het eruit ziet? Ja, ik heb dat samen met mijn vrouw ontworpen. Uh, Scholte en Baings. mijn vrouw heet Carol Baings. En uh, nou ja, wij doen dat samen. En, en wat is het? De shift is een, een uh, lage kast met een, uh, een kleurvlood erop geprint. We hebben eigenlijk een nieuwe techniek ingevoerd bij, uh, bij Pastoe. Ze zijn heel bekend van hun spuitwerk, en heel mooi lakwerk. Daar zijn ze eigenlijk goed in. En we hebben er eigenlijk een uh, extra dimensie aan gegeven. En Zo. hoe stoer is het om bij Pasto iets te mogen ontwerpen? Ja, dat is fantastisch. Het is een uh, bedrijf, nou ja, ze bestaan 100 jaar. En uh, uh, met uh, vele goede ontwerpers die daar al uh, hebben gewerkt en ontwer nou ja. mooie ontwerpen hebben gemaakt. Want zij doen het echt toe? Zij doen er echt toe, ja. Kijk, we hebben in Nederland niet zo'n hele grote industrie. Of niet zo heel veel uh, industriële uh, productiebedrijven op het gebied van meubels. En uh, uh, ze doen er zeker toe, ja. ja. Want ik las ook dat het Amsterdammetje, waar we het net over hadden... die komt natuurlijk huis niet in. Nou, nee, ja, dat is zo, ja. Waarom niet? Nou, kijk, wat ik al zei, ik ben ermee opgegroeid. En het is een, uh, een prachtig meubel. Hè. Ik heb heel veel respect voor dat meubel. Maar, nee, serieus. En, uh, het is alleen wel een, een, een, een meubel dat staat voor de jaren 80. En, uh, daar zijn, ja, zijn we voorbij. Daar zijn we mee klaar. We moeten op weg naar nieuwe, nieuwe meubels. En, uh, maar, hij, ik denk, mijn ouders hebben hem nog steeds. En uh, het is echt een klassieker. Alleen, uh, ja, ik heb dat statement inderdaad gemaakt, daar komt u bij mij niet in. Uh, wij hebben uh, onze eigen meubel staan, ja. en ook nog een aantal andere. Maar... Ja. Mevrouw van der Zwaag, uh, uh, pasto is meer dan een meubelmaker, denk ik, hè? Ja, absoluut. Het is echt een stukje Nederlandse erfgoed. Dus als je ook kijkt naar deze tentoonstelling... dan zie je dat in aanloop naar zo'n groot project... komt er zoveel los bij de Nederlandse gebruiker van pas toe Heel veel brieven, verhalen, foto's, spontane reacties. Het is veel meer dan een meubel. Het, het zegt iets over de Nederlandse identiteit, denk ik ook. Oh jee, wat dan? Nou, het modernistische, het functionele, het simpele, duurzaamheid, kwaliteit. Investeren. Het gaat, lang mee. het gaat lang mee. Het is iets wat je niet snel aan de weg zet. En het past in die zin ook wel goed bij de Nederlandse mentaliteit. Dus het is simpel, functioneel. Maar wel heel duurzaam. Oh ja, en voor wie werd het aanvankelijk gemaakt? Aanvankelijk was het voor een vrij uh, ja, kleine groep mensen eigenlijk. Omdat het kostbaar is geweest. Maar eigenlijk nog steeds. Maar je ziet wel, ik denk ook door de samenwerking met eigen tijdse ontwerpers. Uh, jonge ontwerpers, nieuwe ontwerpen. Zie je dat het eigenlijk veel breder nu ook wordt gekocht dan in het verleden het geval was. Ja, het beginnen een beetje door te dringen bij uh, gewone mensen. Ja, zou ik ja, zeggen? Ja, ja, dus dat zie je steeds meer. En je ziet bijvoorbeeld ook wel op marktplaatsen is dus echt zeker in aanloop naar zo'n tentoonstelling toe, is echt uh, handel. Dus om daar nog een pastoekastje, een origineel, hè, want niet alles is origineel, om daar nog een origineel te, te bemachtigen, dat is nog een flinke uitdaging. Oh ja. Ja. Als je voor pastoen mag ontwerpen, worden dan allemaal eisen gesteld, meneer Schotten? Uh, Hoe gaat het in zijn werk? Nou, dat is eigenlijk een hele vrij... Uh, het, het is een ontmoeting die wat langer uh, op, op zich heeft laten wachten bij ons. En wij hebben hem al, uh, Remco van der Voort, de directeur, al een paar jaar geleden ontmoet. En, dan loop je ook en een hem beetje... is dan? De, uh, de directeur. De directeur ja, van de, Ja, dat is de directeur van Pastoe. En, uh, ja, en dan uh, ontmoet je elkaar, dan uh, vraag je weer hoe het gaat. En dan uh, langzaam hm. dan, uh, groei je naar elkaar toe. En dan zeg je, goh, kom eens keer langs op de fabriek. Ja, zo gaan die dingen. En dan, uh... Want dat is ook wel iets waar je heel erg op hoopt als ontwerper? Uh, ja, nou, uh, ja, het is heel fijn als je een uitnodiging krijgt. Dat is het allerfijnst, want dan uh, weet je dat je echt gevraagd wordt. En je kan ook met je ontwerp langs een fabrikant gaan. Maar, uh, maar er vind... gaat wel vaak iets aan vooraf voordat je een uitnodiging krijgt, als ik goed naar je luister. Ja, dat ja, is toch... Uh, het is een je... beetje om elkaar heen drentelen. Nou, dat valt wel mee, maar je moet wel gewoon uh, je werk laten zien. Je moet uh, goed bezig zijn, je moet worden uh, opgepikt. En op een gegeven moment uh, ja, uh, word je uitgenodigd, en zo werkt dat. Uh. En dan is het s'avonds champagne open? Nee hoor, dan is het... Uh, hard werken. De hard ja. wanneer... champagne gaat eigenlijk nooit open. <laughs> nooit hoor. <de ontwerper>. <laughs> bij de nou, opening. Wij, wij zeggen elke keer, nou als we de eerste royalties binnenkrijgen, dan gaat de champagne open. Maar dan ben je alweer druk met de volgende opdracht. En dan... Dus dat duurt heel lang nog? Ja, nee, het gaat heel goed. Maar uh, kijk, het is, uh, je bent eigenlijk nooit klaar als een ontwerper. En dat is, uh, dat is uh, uh, intrigerend aan het vak. maar. Uh, het is nooit echt af ja. en, en hij, de directeur, geeft geen richtlijnen mee van... doe het een beetje zo of doe het een beetje zo. U bent echt de kunstenaar die het mag bedenken. En hij heeft zoveel vertrouwen in u dat hij dan op voorhand zegt... zo gaan we het ook doen. Nou, Coronex zijn naar de fabriek gegaan. En dan kom je erachter waar wij kijken al heel goed wat een bedrijf gewoon goed kan. En uh, wij vinden dat ze heel goed kasten kunnen maken. Ze hebben ook hele mooie stoelen gemaakt. Maar ik vind ze heel erg goed in kasten. En uh, ja, wat ik al zei, ze kunnen heel mooi uh, spuitwerk uh, afleveren. En daar waren wij echt door gefascineerd. Dus, uh, dus daar hebben... heb je het ontwerp bij gemaakt? Ja, wij hebben, we hebben wel gezegd, kijk, we willen dat het natuurlijk in die collectie past. En we willen het vernieuwen. Want uh, dat, ja, dat vinden we belangrijk als ontwerper. Ja. Mevrouw van der Zwaag, kan je het een voorloper van IKEA noemen? Of is dat ja, al, absoluut. Nee, zeker. Als je teruggaat in de historie van Pastou, dan zie je eigenlijk dat het do-it-yourself principe, dus het zelf in elkaar zetten van kasten, dat deed Pastou al heel vroeg. Daarbij hebben zij ook de hoeklijst ontworpen. En met die hoeklijst is uiteindelijk ook het IKEA-systeem ontstaan. Dus zij waren daar al heel vroeg bij. En ook als je kijkt naar de advertising, dus de vroege uh, nou ja, promotiefoto's van Pastou, dan zie je ook vaak een man en een vrouw. En vaak is de vrouw ook bezig en is de man. Intussen al oh, dat is meis, bij IKEA is het andersom, toch? Nou, daar wat dat was het behoorlijk uh, vooruitstrevend. En uh, nee, daar waren zij heel vroeg mee. Het is echt in die zin de voorloper van IKEA geweest. Ja, ja, ja alleen dat is dan veel meer een Volks. Uh, ding. Ja, is ook een ander soort kwaliteit, natuurlijk. Als je bedenkt uh, hoe je IKEA koopt en hoe lang het meegaat, dan is dat toch iets voor een kortere levensduur. Terwijl een meubel van pastoe, toe, dat gaat uh, een leven lang mee. mee. Is ja. het internationaal doorgebroken eigenlijk? Ja, absoluut. Je ziet nu, het staat ook elk jaar in Milaan hè, op de meubelbeurs, de bekende meubelbeurs. En je ziet dat nu ook in Italië, bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook zeker in Azië. Er is veel samengewerkt ook met Aziatische ontwerpers. Dat doen we nu weer voor de tentoonstelling. Fukasawa heeft een hele mooie plank ontworpen. Dus ook internationaal is het echt een uh, gewaardeerd en um, een bijzonder merk. Ja. Vanaf morgen dus te zien in de kunstland in Rotterdam. Uh, uh, een beetje een slotvraag. Zitten we over 100 jaar uh, nog op meubelen van pastoe? Of hebben we nog kasten staan van pastoe, denk je? Ja, u? absoluut. Ja, geen twijfel? Ja. Nee, geen twijfel. Hoe kan je dat nou zeggen over 100 jaar? Nou, ze hebben het nu toch ook 100 jaar volgehouden. Ja. Dus, uh, nee, daar heb ik alle vertrouwen in. Kijk, uh, wij hebben er een meubel voor ontwerp, uh, ontworpen. Er zullen tal van andere jonge ontwerpers uh, aansluiten. Kijk, een, een kast heb je altijd nodig. De, de functie van een kast is wel veranderd. Hè? Van boeken op bergen naar... Uh, cd-hoesjes, uh, je verweest er al naar, maar uh, naar uh, apparatuur wellicht... of meer naar pronken nu, hè, mooie uh, stukken erin zetten. En zo zal dat elke keer uh, veranderen. Dus maar... Het blijft zich ontwikkelen, maar de kast van Pas Toe zal blijven bestaan, zegt u? Ja, ja. denk u ja. wel. Mevrouw van zwaar? Zwaag? Ja, ik denk het zeker. Ik geloof ook de aanpak met de ontwerpers, zoals net werd beschreven, Getuigt ook van een soort duurzaamheid. Het zijn geen eendags vliegen, er wordt heel lang samengewerkt, okay. het kost tijd en dat betekent ook dat het lang uh, meegaat. Fijne dag morgen. Stefan Scholten van het ontwerpduo Scholten en Baiings en curator Anne van der Zwaag. Hartelijk dank. dank je wel. Zometeen is er Casaluna, daarin is acteur Beppe Costa te gast. Hij praat over de verkiezingen in zijn vaderland Italië. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier Max van Wezel. Goedenacht.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 op de redactie van De Overnachting. De jongste vrouwelijke Europarlementariër is te gast. Dat is Marietje Schaken. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. En ze komt speciaal langs op International Open Data Day. Ja, zij weet daar alles vanaf. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En daarnaast richt ze zich ook nog op buitenlandse zaken en op cultuur. Meer dan genoeg te bespreken. De Overnachting, morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.